Volgens de directie van RTL zit het bedrijf in zo slecht vaarwater dat er bezuinigd moet worden op de directe arbeidsvoorwaarden. Zo ligt er een voorstel om de ATV-dagen af te schaffen en te snijden in de vergoedingen voor avond, nacht en weekendwerk. De werknemers van RTL Nederland zijn bereid een fors loonoffer te brengen, maar verslechtering van de arbeidsvoorwaarden noemen ze onaanvaardbaar. In Afghanistan wordt rekening gehouden met een boycott van de tweede ronde van de presidentsverkiezingen door oppositieleider Abdullah. Hij heeft geen vertrouwen in de maatregelen die zijn genomen om nieuwe verkiezingsfraude te voorkomen. Abdullah heeft laten doorschemeren dat het daarom zinloos is om mee te doen aan de tweede ronde. In de eerste ronde werd er op grote schaal gefraudeerd in het voordeel van de zittende president Karzai. De Afghaanse oppositieleider zal waarschijnlijk vandaag of morgen definitief uitsluitsel geven over zijn deelname aan de verkiezingen. De Filipijnen zijn opnieuw getroffen door een zware orkaan. Door slagregens zijn grote gebieden in de hoofdstad Manila en omgeving overstroomd. Ook is een groot deel van het getroffen gebied de stroom uitgevallen. Meer dan 100.000 mensen zijn op de vlucht geslagen. Het is de vierde orkaan op de Filipijnen in een maand tijd. In de Canadese stad Victoria is de Olympische fakkel aangestoken door twee sporters. Hij is nu begonnen aan een estafette van 106 dagen. Meer dan 12.000 atleten dragen de vlam de komende weken kriskras door Canada. De vakkel moet op 11 februari in Vancouver aankomen, waar een dag later de winterspelen beginnen. Het weer bewolkt, maar af en toe zon. In de loop van de dag vooral in het westen wat regen. Middagtemperatuur 12 graden. Vanavond in het hele land kans op lichte regen. Morgen meer regen en flink wat wind. Het blijft wel zacht. Dit was de.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 Zoals ik de zag, was het een beetje een a Dios le pido, ik het niet kan. Ik weet dat ik het niet kan. Ik weet dat ik Ik weet dat ik het niet kan. Ik A Dios le pido, a Dios le pido.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 Uno sea de vos y de tu voz este corazón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 www.zfmzandvoort.nl Soft skin, red lips, so kissable Geboren, geboren straks weergaat, maar ze zwijgt en kijk me laag en taal.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 schuld, maar elke stap heeft consequenties voor iedereen en toch speel je dit spel.